Volgens Novec, de eigenaar van de zendmasten, is er geen verband met de brand in de mast bij Smilde. Het bedrijf spreekt van een absurde samenloop. In de loop van de dag waren steeds meer zenders op steeds meer plekken te horen, maar afgelopen avond ontstonden nieuwe problemen. Een bijgeplaatste steunzender in Hilversum begaf het rond half tien. Radio 1 blijft voorlopig uitzenden via de middengolffrequentie 747 AM.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 Het weer in het midden en oosten van het land regenachtig. Vanuit het westen klaart het op. Vannacht is het een graad of 13. Morgen 17 tot 21 graden. Wisselend bewolkt en buien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Winfried Bajens. Dames en heren, een uh, bijzonder goede nacht... vanuit de gangen van de College Hotel in Amsterdam. Deze week niet het sonore stemgeluid van Patrick Lodiers... of misschien nog beter, Sofie Hilbrand. Die zijn er allebei niet, dus de vervanger van de vervangen hier. Uh, Winfried Bains is mijn naam en te gast in die ene hotelkamer... voor het komend uur hier op Radio 1. Is een man die, waarvan ik dacht dat hij het wel rustig zou hebben. Een beetje ontspannen, want het televisieseizoen zit erop... Dus is er niet zoveel meer te doen. Maar ontspannen en chillen, dat doet deze man niet zoveel. Nee, nee, het woord chillen, daar heeft hij een hekel aan. Er zijn nog een paar woorden die ik sowieso niet moet noemen het komend uur. We hebben ook nog rollatoromroep, moet ik even niet zeggen. En uh, bejaardenomroep, moet je ook niet zeggen, als je het over Max hebt. Jan Slachter zit hier aan het einde van de gang in uh, kamer nummer 117. En volgens mij verwacht hij ook nog iemand anders. Dat is helemaal grappig, las ik net nog op zijn zitter. Ik hoop dat hij niet al in slaap gevallen is. Nee hoor, hij is er. Hallo. Meneer Slachter. Hai. Nou, zeg maar Jan hoor. Zeg maar Jan. Ja, het, het, het is ik. Ja, het is een beetje een teleurstelling. Ja. Want ik heb het... Uh, Jullie hebben dit verkocht op Sophie Hilbrand. Nou, ik las je Twitter net dat je rekende op de komst van Sophie uh, Hilbrand. Ja, dat Socieel. was mij verteld, dat, ja. dat zij ja. zou komen. Maar God, dit is ook Wim Wimfried. Prima. Ja, zo'n mooie vrouw de nacht ingaan en dan een uur lang op zo'n kamer. Ja. Dat klinkt toch iets aantrekkelijk. Dat moet ik toegeven. Ja. Maar hoe komt het dat ze er niet is? Ja, dat weet ik nooit. Oh. Ze heeft vast iets verkeerd gegeten. Ja. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet Welkom uit. in de kamer. Dankjewel. Mooie kamer. Je Mooi ziet er hotel. ontspannen uit en rustig ook. Ben ik ook. Ja? Ja. Ja, rond dit uur mag ook wel, toch? Nou ja, is het, uh, is het nog een drukke tijd eigenlijk? Want het televisieseizoen is voorbij. Ja, bij ons is het altijd wel druk. We zijn bezig met de voorbereiding van uh, allerlei programma's. Uh, uh, we hebben een aantal programma's die in het naaien worden uitgezonden... maar nu worden opgenomen... Uh, nieuwe redacties. Uh, er lopen een aantal programma's. Hè. We hebben deze zomer de Groeten van Max. Gisteren vanaf, uh, vanavond hadden we Hollandse Zaken. Uh, ja. Dus het gaat gewoon maar door. Maar het is niet zo dat het einde van het seizoen, televisieseizoen, het is een beetje aankeutelen in, in Hilversum nu. Ja. Maar voor de directeur van Max is het... Uh, is nee, het, is, het is gewoon druk. Staan. Dat is het altijd. Ik, bedoel, het is, ik zie niet echt een verschil tussen winter en zomer. Behalve dat je nu bij ons wel merkt dat er minder mensen werken. Ja. Die komen allemaal in augustus weer terug. Omdat we dan weer beginnen met Koffie Max en Tijd voor Max... Uh, maar ja, het gaat gewoon door. En natuurlijk, alle perikelen in Hilversum, die liegen er ook niet onder. Nou dat... nee, dat, uh, daar wou ik net over beginnen. Want we beginnen altijd even dit uur met het, de week doornemen, het nieuws. Ja, ja. Nou, dat nieuws over Hilversum, we gaan er ook niet eindeloos nee, over praten. Hoor, want we kunnen er een uur over vullen als het moet. Um, er is nogal wat gebeurd weer. De omroepen hebben de opdracht gekregen om met elkaar samen te gaan. Hoe, dat moeten ze eventjes zelf uitzoeken en anders ja. beslist de minister. Ja. Volgens mij is er nog niet één omroep, uit met de andere omroep. Nee, dat klopt. Maar het zal ook wel... Laten we deze zomer maar gewoon eventjes rustig ingaan. En ik denk dat wij in september de draad weer op gaan pakken. En kijken waar we uitkomen. Kijk maar, het, het, het, het feit dat de minister zegt dat, we dan, uh, dat ze dan uh, omroepen gaat dwingen om te fuseren... Ja, dat lijkt me toch wel een hele lastige. Maar ja, ze zegt het toch. Ja, ze, ze de zegt het wel. Maar goed, er bestaat ook nog iets als verenigingsrecht... Uh, en hoe kan zij dan jou verplichten om met een omroep te gaan samenwerken... waar je niet mee samen wil werken? We hebben gewoon toch... geen geld meer. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, we hebben gelukkig nog uh, niet alleen deze minister... maar we hebben ook nog een Eerste Kamer, we hebben nog een Raad van State. Dus laten we maar kijken hoe dat verder loopt. Ja. Maar ik hoop dat we eruit komen. Met wie, bijvoorbeeld... met wie gaat Max? Want dat moeten we toch ja, even beslissen willen nu. Want wij willen loon blijven. En oh, dat, dat wil iedereen. Dat, nou ja, goed, er was een 3-3-2-model. Drie gefuseerde omroepen, drie stand-alone's en twee taakorganisaties. Mm -hmm. uh, en daar hadden wij met elkaar overeenstemming over. En die brief is ook naar de minister gegaan. Alleen, ze heeft niet alles overgenomen. En toen hebben andere omroepen gezegd. Waaronder BNN en de VARA en de CARO en de NCV en de Aver en de TROS. Ja, als het, als het er zo voor staat, dan, dan gaan wij niet fuseren. Nee, oké, okay, maar even alle details van de afgelopen week schrijven even opzij. Stel ja. dat je kon kiezen, dan zou je denk ik het liefste met de TROS gaan. Nee, Welke dan? Nee, nee, eigenlijk met niemand. Helemaal niemand. Maar dat nee, nee, nou ja, dat goed, is of dan, dan misschien met de drie stand-alone's. Als, als ik dan echt zou moeten kiezen... dan zou ik eerder nog kiezen om... Uh, en wij noemen onszelf de drie onafhankelijke... de EO, VPRO en Max... om met die omroepen iets samen te gaan doen. Als dat ik dat moet doen. Want weet je dan, dan heb je ook... je bent zo verschillend van elkaar... dan zit je ook niet heel erg in Ga je elkaar spaarwater... Nee, nou ja, goed. Ja. En dan kun je wel dingen samen doen. Productioneel, personeelszaken, juridische dienst. Noem het allemaal op. Je kunt dus noodzak met elkaar in een pand gaan zitten. Uh, ik denk dat het veel prettiger voelt... als dat je met iemand moet gaan samenwerken... waar je, ja, waar je geen goed gevoel bij hebt. Ja. En al die uurtjes die er deze week dan toch net iets meer over zijn... dan normaal gesproken. Uh, het is iets rustiger in Hilversum. Um, hmm. wat, wat, wat doe je dan? Ga je tv kijken? Kijk je de tour bijvoorbeeld? Ik heb vanmiddag heel de middag de tour zitten kijken. Ja, ja het was een beetje teleurstellend. Uh, die klasse mensrijders hebben zich niet echt laten zien in nee. deze etappe. Wie is je held? Nou ja, Verclair vind ik nu toch wel een enorme held. want die, die, dat dacht die, ik al. Die heeft toch wel laten bewezen dat hij die ook die, deze grote bergetappes aankan. En ik zie hem ook nog wel uh, Parijs de eindstreep halen als winnaar. En hij is een beetje een, een knokker. Ja, een uh, niet, niet iemand die, uh, die uh, de mooiste jongen is, althans uh, de mooiste nee. wielrenner is. Het nee. is ook niet een pure sprinter, het is niet een pure klimmer. Nee, maar hij niet heeft alles in zich, maar het is een enorme doorbijter. Het enorm... is net Jan Slachter. Nou, dan nou, is alsjeblieft mij op een fiets. Nou ja, goed. Uh, maar nee, ja, het is inderdaad wel een doorzetter. En dat vind ik wel het mooie in deze sportman, dat hij... Terwijl niemand dat verwacht had. Dat hij toch vanmiddag heeft laten zien. Want als er maar enigszins een ontsnapping was. Hup, hij zat er weer bij. Ja. En iedereen dacht wat doet die man nou? Dat kan helemaal niet dat hij dit doet. Nee. Maar hij deed het toch. Andere uh, ster uit uh, de Tour. Mart Smeets. Ja. Is hij al getekend? Nou, nee dat niet. Maar ik zou best wel uh, als Mart stopt bij de NOS. Nou, dat uh, moet. En hij moet stoppen. Wat op zich natuurlijk een hele rare, rare uh, situatie is. Iemand die door wil werken, die moet stoppen. En terwijl deze regering zegt dat we langer door moeten werken. En dat willen heel veel mensen niet. Dan wil er eindelijk iemand doorwerken, Mart... En dan moet hij stoppen. Dat is natuurlijk waanzinnig. Maar, maar, maar, maar ja, al... Ik bedoel, je bent uh, je bent iemand die niet gaat zitten wachten tot Martsmeet zelf belt. Volgens mij. Er is toch al wel eens even gebeld van Mart, als je die truien nou weg doet, dan mag je bij Max komen. Nou, die truien zijn prima. Ja, uh, ja prima, dat is kenmerkend <lacht> voor Mart. Ik bedoel, iedere keer is het alweer spannend met schaatsen van waarschijnlijk welke gaat Max ook nog een lijn uitbrengen. Ja, nou, de de, de Maxmees lijn. Ja, breipatronen weer op de markt brengen. <lacht> dus uh, nee, helemaal goed. Nee, ik zou best wel wat Mart willen doen. En er zijn wel een, wat gesprekjes geweest, niet met Mart maar wel met, met iemand die daar dichtbij staat... of er misschien ooit in de toekomst uh, iets bij Max gedaan zou kunnen worden. En als dat zou lukken, nou, dan, dan zou, ik, uh, zou ik er heel erg blij om zijn. Ja, nou ja, het zit natuurlijk dik in, want hij moet echt met pensioen volgend jaar. Ja. En dat vind, jij ook een, vind je dat eigenlijk ook een belediging? Ik om vind het een belediging bij gaan. Nou, ik vind dat een beetje... Dat? Een, een, het is typisch Nederlands. Kijk, als je kijkt naar Amerika, Larry King... die is doorgegaan tot, uh, weet ik het wat, tot zijn ver in de tachtig... Uh, en die man was hartstikke goed, of is hartstikke goed. Ja. Uh, en hier in Nederland zeggen wij... zodra je een beetje de kleur haar krijgt die ik heb, uh -huh. dan moet je weg. Ja, dat en, neigt naar uh, dezelfde kleur als de muur hier een beetje. Ja, een beetje grijze. Ja. En, uh, dus, nou, maar dat is natuurlijk heel raar. Dat, dat, dat, wij gaan op wat dat betreft heel raar met onze presentatoren om... Zodra ze een bepaalde leeftijd. Ik heb ook begrepen dat Frank Dumors weg moet mm -hmm. bij de NCRV. Uh, in het kader van een. voor jongen die er weer plaatsvindt. Ja, ik vind dat gewoon niet kunnen. Maar het wordt wel een beetje. Max, althans, de mensen roepen dan ook gelijk. Ja, Marts Meets gaat dan wel naar Max. Alsof het een soort asiel voor. Nee, voor ik denk dat wij juist. De bewijzen. Worden. Nee, dat is geen asiel. Ik denk dat wij juist. bewijzen dat deze mensen. Uh, vanavond. Uh, Kees Schimberger, Hollandse Zaken. Mm -hmm. Daar heb ik naar zitten kijken. Nou, dan, vind ik het, dan ben ik zo blij dat we die man hebben. Die man ja. is zo goed in het leiden van een discussie. Die weet het zo goed onder woorden te brengen. En die man zou anders geen werk meer hebben. Ja. En, en bij Max... Uh, en altijd wellicht ook nog wel bij andere omroepen... had hij ook wel aan de slag gekund. Maar dan ben ik gewoon heel erg blij dat wij hem hebben. Ja. En laten we gewoon alsjeblieft... zolang ze nog hun kunstje kunnen doen... Dan moeten ze aan de bak blijven. Ja, ik snap het wel. Uh, Kees Ginberg, Marts Meets, uh, Charles oh, Groenhuizen natuurlijk. Die nou, werkt ook oh, bij ons, echte, ja. Echte, echte ja. vakmensen. Ja. Dat moet je niet onderschatten. Uh, ik ga eventjes... Uh, althans, ben je een drinker? Nou, af en toe. Ja? Gewoon uh, niet, niet dat ik nou... Uh, als ik s'avonds thuis kom gelijk naar het bier grijp. Maar als het gezellig is, dan, uh, dan drink ik wel wat. We bellen eventjes uh, een drankje. Wat wil je? Wat een je gin tonic. Althans? gin tonic? Ja. Nog op een bijzondere manier? Of, uh... Nee hoor, gewoon met een citroentje en een met beetje een ijs. Um, is dat ook bij het ontspannen, een drankje? Ja, en, en in gezelschap. Ik ben niet iemand die, als die alleen thuis is, uh, iets gaat drinken of zo. Weet dat... je de dag nog dat je een keer uh, echt onderuit ging van je... Nou, dat is heel lang Slokte geleden. Veel. Ik weet altijd wel precies waar de grens ligt. En dan stop ik ook echt. Ja? Ik ben twee keer in mijn leven heel erg dronken geweest. Dat was, dat was echt heel lang geleden. Nou, dat, dat, dat soort momenten wil ik nooit meer meemaken. Dus uh, nee, ik weet wel waar de grens ligt. En dan stop ik ook. Ja. Ik probeer de bar te bellen, maar de bar die heeft het heel druk, denk ik. Ja, is een nog... beneden. Oh ja, ik ja, kwam hier binnen trouwens. Je was lekker aan het roken. Nou is dit een, overigens een hotel waar je niet mag roken. Maar dat kan je, kan je niet zo van schelen. Ja, ja goed, ik uh, er genoeg betaald voor die kamer. Luc, dag. Uh, wij uh, hier in kamer 117 hebben lichtelijk dorst. Dus als er een uh, gin tonic kan komen... en doe er nog maar een gin tonic bij. Twee gin tonic. Ja, dank je wel. Want roken doe je gewoon... Tegen de regels in? Nou ja, kijk, ik vind hier vind ik het wel de gelegenheid om gezellig een sigaretje op te steken. Ja, nou ja, kijk, de boete is voor BNN, dus het ja, gaat er uiteindelijk van het grote budget van, van, van de ja, publieke je, we omroep. We zetten van. zo de ramen open en niemand hier draait. Oké, okay, we zullen het niet doorvertellen. Mag ik je even meevragen om een stukje verder in de kamer te komen? Ja, zeker. Want we kennen jou natuurlijk ook van het um, fantastische spel uh, De Geheugen, Max Geheugen. Ja, maar dat gaan we niet doen, hè? Wel, oh. zeker wel. <laughs> nee. het, maar het, wordt een, het, is, het is er eentje die je wel kan, denk ik. Kijk, we hebben hier een prachtige kast ook staan. Die doen we even open. Oké. En ik heb een paar, nou, denk ik wel toepasselijke voorwerpen. En we hebben een uur. Hou je het vol? Een uur ja, denk je iets te vol. Ja, een Nou, pantoffels, dat moet pantoffels, je onthouden. Ja, pantoffels, ja. Pantoffels gaan houden, niet. Voor de ja. mensen die het niet kennen, het is natuurlijk een geniaal spel. Het is bijna camp, hè, wat je doet. Een beetje. Of, of cult. Het is bijna een cult ja, geworden. Ik denk dat er veel studenten veel ook zitten jongere, te kijken met een. veel studenten kijken ernaar. Ja, ja. Vlak voordat ze naar het college gaan. Je neemt er hoeveel per dag op? Uh, soms 7, 8. Kost het 1200 euro, geloof ik, per ja, aflevering. Ja. Hè? Dat is een van de goedkoopste uh, uh, programma's bij de publieke omgeving. De gemiddelde presentator komt zijn bed niet uit. euro. Nee, nee, voor dat euro. geld komen ze niet hun bed uit. Ik wel ja, overigens. Jan Slachter ik ook. laat zich niet eens betalen. Zo is het. Zuinige man. Dit. Ja, kijk maar even, wat het is. Nou, ja, merk moet... zullen we even niet noemen. Nou, is het scheerschuim? Nee, nee, het is anti-age. Anti-age, ja, oké. Okay. Tegen de rimpels. Tegen de rimpels. Want uh, zijn we nou jong of oud bij Max? Nou, je bent zo oud als dat je je voelt. Maar we mogen geen je... bejaardenonderroep zeggen. Nee, maar bejaarden is ook niet... Het is een heel slecht woord. Bejaarden, dat klinkt heel stoffig. En dat zijn we absoluut niet. Maar het zijn natuurlijk wel veel bejaarden. Nee, het zijn veel ouderen. Doe. Ja. Bejaarden, dat woord, dat is een verboden woord bij Max. Ja, echt, hè? Ja. Maar uh, dat is ook om, uh, marketinggedachte van... de Nee, bejaard, een beetje is, jong dat, voelen. Dat of werd wel? in de jaren 60, 70 gezegd. Maar ik hoor het heel af en toe ook nog op het NWS Journaal... dat ze het dan hebben over een bejaardentehuis. Dat bestaat al lang niet meer. En dat noem je dan een? Een verzorgingstehuis. Oh, Oké, okay. maar er is toch niemand die heeft ooit gezegd... dat een bejaard slecht is? Bejaard, nee, slecht, maar dat, dat klinkt, kijk, dat is hetzelfde als... als kijk, uh, uh, uh, het woord aan zich wordt weinig gebruikt... en het, het, het, het, het heeft een bepaalde lading die niet positief is. Vind ik. En, en, uh, dus daarom ja, wordt dat woord bij ons niet gebruikt. En als dan iemand bij Max binnenkomt en hij wil werken... dan moet je langs Jan Slachter. Dat kan niet anders. Nou, nee, joh, alleen de mensen die een leidinggevende functie hebben... of eindredacteurs van een programma, die komen bij mij langs. Maar dan wordt wel duidelijk dat het woord bejaard niet bevalt. Dat mevalt. wordt wel even gezegd, ja. En uh, deze ook. Dat is het volgende voorwerp dat je moet onthouden. Ja, maar ik heb mijn bril. Dat is een het? Nou, het lijkt erop. Zelfbruinende crème. Zelfbruinende crème. Want je ziet er altijd zo zonnig uit. Ja, maar ik, ik, heb, het het hele niet, jaar door. ik heb het niet op. Hoe doe je dat? Ja, gewoon uh, af en toe een keer in de zon liggen. Ja? Ja, echt. Maar echte zon. Echte zon. En waar ja, ga nee, je geen dan zon op, Oh nee, ik ben ja. geen Hans van Willigenburg. De man is daar van. de het ja, bellen ging. Is ging... ja. dat hij niet ziet? Even kijken. Ja, even de deur open doen. Want het bellen duurt langer dan het brengen. Maar goed. Ja, kijk eens aan. Een gintonic. Twee gintonics. We zijn net met uh, geheugen spel bezig. Ken je dat van Max? Ik heb ervan gehoord. Hallo. Ja, nooit gekeken. Ik ben meestal werk. Dus oh ja, ja, nou goed. Okay. Je mist niet, misschien niet heel veel, want het is niet oh, helemaal voor jouw oh, oh, leeftijd. Nee, het is niet voor je leeftijd, nee, toch? Kijk, even je mensen ook van zijn leeftijd? Dat okay. het programma? Hallo. Ik heb... Dankjewel. Nog een voorwerp. Een feun. Een fijn. Je hebt heel, te, heel het hotel hier gehaald, geloof ik. <laughs> ja, we hadden drie dingen en dachten we, die gaan we halen. De rest ja. plunderen we het hotel voor. Maar um, je haar zit altijd goed. Ja. Je ziet dat goed uit. Ja. Je bent ijdel, volgens mij. Iedereen is ijdel. Jij hebt vanochtend ook. Kijk, je staat nu weer in de spiegel te kijken. Nou ja. Iedereen kijkt in de spiegel. Ja. Dus iedereen is ijdel. En uh, ja, dus dat is, daar is op zich niks mis mee. Nee, maar presentatoren zijn nog, zeg maar, in de trapjes van ijdel. dan zitten presentatoren er nog drie trapjes boven. Nou, dat weet ik niet. Ik, ik, ik ga niet. Uh, ik zal niet naar een kliniek gaan, omdat ik nu toevallig wat zakken onder mijn ogen heb of zo. Dat zal ik zeker nooit doen. Maar er zijn er wel die dat ook doen. Waarom presenteer je? Waarom laat je dat niet aan iemand anders over? Nou, Ik vind het leuk om te doen. Het is, er eigenlijk, uh, het is zo gegroeid. Ik ben begonnen met het programma Max Maak Mogelijk. Dat was eigenlijk het eerste programma. En later hebben we de Max Geheugentrainer. En dat is het ook. Ja. Ik ga absoluut er niet meer bij doen. Dat kan ook niet. Want het, dit kost al heel veel tijd. Ja. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Je weet ook tenminste wat, wat een ander ervaart... En uh, ja, heel de dag vergaderen, dat is ook niet aan mij te spelen. Maar uh, uh, uh, toen je dat ging doen, en ja. als je een beetje ijdel bent... dan vind je het ook leuk als mensen er leuk op reageren. Ja. Uh, stond er in de Volkskrant, volgens mij? Ja, Heeft Volkskrant... die man geen vrouw om zichzelf nee, in bescherming Nee, te was, dat was, Nee, nee, nee. Uh, dat was toen wij begonnen met Max. Toen uh -huh. hadden we nog geen erkenning. Dat was de journaliste Wilma direct, wie kent haar niet? Uh -huh. En die schreef toen, waarom begint deze man omroep Max? Heeft hij dan geen vrouw? die tegen hem zegt, Jan, stop hiermee. Ja, maar dat was niet de aanleiding dan? van het programma. Okay. Ja, dat mag die mevrouw zeggen. Je maar maar nu boos. zit je iets neer, dan moet je wel zeggen ja, ja, wat het is. Ga, ja, dat is waar. Wat is dit? Ik zit nog ook iets, nog iets te zoeken. Een flesje drank. Ja, een flesje drank. Het is, uh, nou, dat maakt niet uit. Als je ja, onthoudt drank, dat dit cognac is, drank, aan het eind van de uitzending, dan ben ik al tevreden. Ja. Ik heb nog dit. Een paracetamol. Een paracetamoletje. Want ja. je bent bang voor ziektes en kleine dingetjes. Zeker als het je familie aangaat. Ja. Wat is dat? Nou ja, dat komt omdat uh, ja, zodra er maar iets bekend wordt over een griepje die, die, die ernstig is en die dodelijk is, dan ben ik redelijk uh, paranoia. Dan, dan wil ik wel precies weten hoe dat, dat zit en dan ga ik ook wel uh, aan de slag om daar... Te kijken of ik medicijnen kan krijgen. Dan heb je het moeilijk gehad de afgelopen jaar. Want er waren ja, nog ja, al we al hebben dat... natuurlijk de Mexicaanse gehad, daar was ja, ik wel heel ja, erg. Hadden, uh, de de e EHEC-bacterie, de... dat is gelukkig niet echt Je eet geen Devont. komkommer meer? Jawel. Maar nee, je moet wel oppassen. Ik vind, ik vind het best een beetje een, een, een, een, een angstige periode. Als je ziet dat bepaalde bacteriën uh, gewoon niet meer. Uh, die, die, die, die, de medicijn is er meteen opgewassen. Ja. Uh, nou, dat is best wel eng. Ja. Ach joh, het komt allemaal wel goed. Ja, denk je. Ik heb nog een uh, dubbeltje. Een dubbeltje, ja. ja. Die leg ik er ook bij. Ja. Want voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Ja. Zuinig. Op ja. de centen. Ja, met Max zijn we echt op de cent. De, de programma's die spatten ook niet, althans het geld spat er niet vanaf. Zo van nou. grote studio's. We um... hebben een hele mooie studio. Daar zouden jullie als BNN heel erg jaloers op zijn. Maar zo mooi hebben jullie niet. Want Jullie doen dat ergens in een kantine. Uh, maar nee, we hebben een hele mooie studio. Maar we gaan wel heel goed met de cent om. Dus dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ja. Zullen we ze er even doornemen? Want ja, want de doe jij de Max eventjes, jij kan het als beste. Dus we hebben ook voor de kijkers thuis, uh, of voor de luisteraars moet ik zeggen, mm -hmm. uh, pantoffels, we hebben een anti-age cream, we hebben een zonnebruin dingetje, ja. we hebben een feun, we hebben drank, we hebben een paracetamolletje, we hebben een dubbeltje. En we hebben, wat is die? Dat is een, een, een sloop voor het kussen. Een sloop voor het kussen. Van ja, BNN erop, van BNN. met de overnachting erop. Die krijgt iedereen. Ja, we gaan dit zien de wat dingen. er... zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De kast gaat dicht. Ja, geweldig. Meneer Slachter. En dan uh, over zo'n uh, 40, 50 minuten, dan uh, we hopelijk gaan. weet je het allemaal nog. Ja. Mag je ook alles houden. Oh, fantastisch. Althans, dat denk ik. Um, je hebt ook muziek meegenomen, hè? Ja. Ben je een muziekman? Ja, ik ben een muziekman. En ik hou van alles. Ik bedoel, tenminste van alles. Ik hou van heel veel muzieksoorten. Ik hou van klassieke muziek. Uh, ik hou van... Uh, bij mijn, mijn grootste uh, favoriete band uh, is vanuit mijn jeugd. Dat zijn de Beatles. Aha. Uh, en die heb ik ook allemaal op mijn iPod. Maar ik heb ook de, de Matthäus-persoon op mijn iPod. Dus het is heel divers. Aha. En naar gelang mijn stemming, dan, uh, dan, dan beluister ik wat. Nou, André Rieu, doet het goed bij Max? Die, die hebben jullie dat gedaan, al? toch? Concert? Ja, André -Rion. Nee, dat is bij de Tros. Oké, okay, goed. Daarom moeten jullie ook samen gaan met de Tros, denk ik. Nee, dat zal dan wel de gedachte niet. zijn. dat denk ik niet. Um, wat, heb je, wat heb je meegenomen? Ik heb meegenomen uh, dus een, een, een liedje van Claude Barzotti. Dat is een Franse zakker. Uh -huh. Ik denk dat het iets is vanuit de jaren zeventig. En het heet Madame. Madame. En het liedje gaat over... Uh, hij is verliefd op een mevrouw en hij probeert haar te veroveren. Maar hij durft het niet. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En die had je natuurlijk meegenomen voor... Sophie, maar ja, zie. je Nee, zet. ja, nu zit ik met je opgeschreven. <laughs> Madame. Je vous regarde tendrement J'aurais bien voulu vous parler Mais le courage m'a manqué Hoeveel voulu vous emmener Faire quelque part Ik mes côtés Sans kunnen helpen. imaginer Imaginez je tas de choses Des choses que je n'ose vous dire Madame je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 Cœur, une vieille solitude. Viendrez-vous du nord ou du sud? Pour devenir mon habitude, vous serez mon premier été. Ma rose et ma source cachée.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 te zingen, hoor. Ja, mooi, hè? Ja, je kent de tekst. Ja, een beetje. Is, uh, wanneer draai je dit? Nou ja, gewoon als het toevallig tegenkomt op mijn iPod. Ik vind het een leuk nummer. Ik hou van Franse liedjes. Niet uh -huh. dat ik ze allemaal begrijp, hoor. Maar ik vind Frans een hele mooie taal. En uh, ja, dit is een van de liedjes die ik, die ik wel eens draai. Een heel romantisch liedje. Ja, leuk. Gaat liedje. het nog uh, nou, over bepaalde madame? Of nee, het, uh... nee, nee, helemaal niet. Maar het is, het is een liedje wat, wat in de jaren zeventig heel populair was... Uh -huh. En uh, ja, wat ik, wat ik toevallig weer tegenkwam op iTunes... en het gedownload heb en uh, het af en toe nog eens een keer draaien. Ja, het is echt uh, aanstekers aan en zwaaien maar, dit. Ja, een beetje de Franse, ja, zou je het noemen? Uh, hebben wij een zanger die we daarmee kunnen vergelijken in Nederland... Ik durf geen naam te noemen. Ik nee. ook niet. Ja. Nee, ik ben beledigd Franse Marco Passato, <laughs> Frans zoiets. Ja, Frank, zoiets. Hij, er is, goed. Hij, hij, hij treedt nog steeds op. Hij is natuurlijk al een stuk ouder geworden. Maar uh, hij is niet echt een hele grote ster in Frankrijk. Maar dit was een van zijn grootste hits: Madame Claude Bazzotti. Klinkt heel Italiaans overigens, maar het is ja. toch echt een Fransman. Ja. Um, Jan Slachter, um, een succesverhaal wel. Mogen we dat al zeggen of is dat nog te vroeg? Nou, ja, dat weet ik niet, weet je. Ik, ik, ik, ik, ik sta nooit zo heel lang. Ja, dat wordt wel vaker gezegd. Maar ik sta echt niet heel lang stil bij wat wij doen, weet je wel. Natuurlijk, iedereen kwam ook net beneden. Oh, Max is een succes. Ik weet het allemaal niet, weet je wel. Ja, ik want bedoel, jij bedoel... komt hier het hotel binnen. En hier beneden was een huwelijksfeestje. Ja. En dan val je gelijk in de armen van allerlei mensen. Iedereen gaat ook tegen jou praten. Ja. Wat is dat toch? Want ik bedoel, er zijn ook wel eens gasten hier. Die, die, die rennen naar boven. En die hebben ook niet zo'n zin in om met iedereen te praten. Maar jij, op een of andere manier ben je een soort... Nou Over ja, Bali je, voor iedereen. Nou ja, je moet wel, ik vind wel dat, dat omdat je dan gekend bent... ga ik hier niet als een arrogante kwast rondlopen. Als mensen dat dan wat tegen mij zeggen, dat ik dan niet ga reageren of zo. Of dat ik dan heel uh, uh, uit de hoogte doe. Integendeel, als mensen wat aan me vragen... dan geef ik daar heel netjes antwoord op. Ik ja. vind dat ik dat gewoon moet doen. En dat vind ik ook helemaal niet erg. En als ik daar geen zin in heb, dan moet ik daar niet in die ruimte gaan staan. Ja. Want dan loop ik het risico dat mensen wat tegen me zeggen. Nou, daar mocht je nog roken, maar nu zit je weer te roken. Hè? Maar ja, goed. Het is het mijn schuld. Ik heb er iets van gezegd. Het is weer 300 <laughs> euro down the drain. Ja, maar ik zei net succesverhaal, omdat uh, um, waar je vandaan komt, uh, dat klinkt dan een beetje zwaarder, maar je hebt niet, zeg maar, een enorme stapel opleidingen gedaan. Ik heb uh, Mulo gehad en marketing en communicatie. Ja. ja, Het is niet daarmee is ook bewezen, en dat is natuurlijk wel eerder bewezen, dat je niet uh, nou, een universitaire opleiding moet oefenen. Uh, gehad hoeft te hebben om, om dit, dit te kunnen doen. Je moet gewoon helder verstand hebben, je moet uh, zakelijk zijn. Je moet ook een beetje voelen en proeven van wat mensen graag willen zien en horen. Mm -hmm. dat, is het, dat is denk ik het, het succes van Max. Dat wij heel goed luisteren naar wat mensen willen zien en horen. Ja, maar je gaat gelijk naar Max, maar je doet wel meer dingen goed. Want in de tussentijd, ik pak even een blaadje erbij voor de cv van Jan Slachter... Ja opleiding vervolgens makelaar in huurkoopovereenkomsten bij een bank, ja. dat een tijdje gedaan, vervolgens in de reclamebusiness terechtgekomen, wat ja. toch echt wel weer wat anders is. Ja. Um, en dan, nou, wat mij betreft, dan een hoogtepuntje: snoekerpaleizen in België. Ja, dat was een gat in de markt. <laughs> ja. Hoe kom je daarbij? Nou ja, dat kwam omdat in de tijd dat, uh, dat praat ik ook over heel lang geleden, uh, de kabel, dus de kabeltelevisie, was eerder in België dan in in Nederland. Mm -hmm. En uh, Daardoor konden de, de Belgen, de Vlamingen met name, ook naar de BBC kijken. En omdat ze naar de BBC konden kijken, konden ze ook naar snoekeren kijken. En als je weet, ja, Vlaanderen is met name een biljartland bij uitstek. Jan Keulemans is geloof ik wel 93 keer wereldkampioen geworden. Ja. Het was ook helemaal niet spannend als die man een wedstrijd speelde. Vandaag. Maar dat is het... Uh, het dat was het gewone, het gewone biljart. Maar de Belgen hebben natuurlijk in ieder café staat een biljart. Mm -hmm. En ze hebben daar heel veel cafés. <clears throat> en toen hebben we het idee opgepakt op om met een, met een aantal vrienden om een aantal snoekerpaleizen te openen. Dus we waren de eerste in België. Maar wacht even, je, je, je hoort dat nieuws van die, van die kabel, dat dat ja, komt in België. En dan, denk dan, jij, dan hoor je dat mensen... Woon je wonen niet wonen je in België op dat moment? Ik woonde toen in België. Ah, oké, okay. ja, ja. en dan hoor je dat en dan denk je, hé, hey, ja, daar, daar ga ik geld aan verdienen. Ja. Ja. En je had verder niks met snoekeren, je had niks helemaal met niet, Ik kan zelf helemaal niet goed snoekeren. Ik doe het nog wel eens, maar ik kom niet verder dan een break van 22. <laughs> dan heb ik al een heel groot succes op mijn naam gezet. Ja, En met succes ook de, die, die snoekerpaleizen open. Ja? Ja. Ja. En nog steeds? Nee, die zijn allemaal lang verkocht. verkocht. Ja. Ben je daar rijk mee geworden? Nou ja, wat is rijk? Nou ja, heel veel geld. Je bent ja, rijk, gewoon. Meer dan ik. Tien nee. keer zoveel als ik denk. Nee, ik. maar goed, ik ben er een stukje ouder. Oh ja. Dus dat komt allemaal dat goed. Zo. Um, vervolgens, uh, weer in een hele andere baan terechtgekomen, gaf je je baan op terwijl je, zwang, je vrouw toen de tijd hoog zwanger was. Ja. tikkie riskante timing. Ja, nou ja, goed. Weet je, kijk, het, is, het heeft alles te maken met dat je in alles wat je doet moet je gewoon geloven. Uh, als ik, uh, in Max, uh, toen ik daarmee begon, als ik daar niet in geloofd had... dan, dan, ja, dan was het ook geen succes geworden. De, de, de, de kunst is wel om iedere keer weer iets te doen... zonder dat je beren en beesten op de weg ziet. Als ik over alles gelopen twijfelen van wat ik doe, dan doe ik niks meer. Als je nee, aan alles goed. denkt van, oh ja, maar er is een risico hier en nou een ja, risico maar daar. Dit was wel een heel duidelijk signaal. Je, je vrouw was hoogzwanger. Dan denk je, laat ik maar eventjes nog een jaartje wachten met mijn plannen. Ja, nou ja, goed. dat, dat, dat, dat Althans, zal het Dat wel, doen de meeste mensen. Nee, maar ja, kijk, het, het, het, het, de ene mens zal het misschien minder snel doen dan de ander. Ik ben iemand die, uh, als ik iets zie en als ik erin geloof... dan moet je dat gewoon doen. En, en uh, dat is soms ook wel... Dat kan best wel ris, ris, risicovol zijn. Maar ik heb het nog steeds niet als zodanig ervaren. Ja, maar, maar, maar wel een beetje een gokker. Wat zeg je? Wel een beetje een gokker? Nee, helemaal niet. Nou ja, op het moment dat je denkt, hey, daar zit business in, in de snoeperpaleisje." Ja. Ik ga dat doen. Op het moment dat je denkt, ik moet nu iets beginnen. Wat ging je doen terwijl je vrouw hoogzwanger was? Nou ja, toen, toen ik met... met uh, ik ben met Max begonnen in 2000. Volgens mij ging je iets voor gehandicapten doen. Heb ik ook gedaan, maar dat heb, dat heb ik er toen naast gedaan. Oh ja. Uh, en ja, weet je, het is, het is op, op die manier... Maar maar geen succes gegarandeerd. Dat kunnen we dan wel zeggen. Nee. Het zijn allemaal... Spannende ja. tijden. Ja, maar ik heb het nooit zo ervaren. Ik bedoel, ik zie dat ook niet zo. Of denk je er gewoon niet over na? Denk ja, je wel, als ik denk over nageden moet, moet ik minder je moet, je moet in iets geloven. Als je niet... Bedoel, heel veel zo. Er rijdt even een motor bij. Heel veel mensen durven niet aan iets te beginnen. En, en hebben dan na, nadat ze uh, wat ouder zijn geworden... spijt dat ze er nooit aan begonnen zijn. Ja, nou, dat, dat zal ik nooit hebben. Ik heb alles in mijn leven kunnen doen tot nu toe wat ik graag doe. En, uh, nou ja, goed, we zien wel weer verder over vijf jaar. Dat max is een succes. Ik bedoel, je doet er bescheiden over, maar dat is natuurlijk een ongekeerde... Is dat een beetje hetzelfde gevoel wat je had met die snoekerpalezen? Dat je denkt, nee. als ik nu een omroep moet beginnen... dan moet ik een omroep voor dat deel van Nederland dat langzaam maar zeker ouder wordt. Wat, een omroep om max beginnen, beginnen was wel een stuk moeilijker. Dat was ook maar wel was echt... het wel hetzelfde gevoel misschien? Hetzelfde, nou, hetzelfde het het het gevoel. Het, het was... Het was iets wat ik, wat ik werkelijk vond. Ik vond dat de publieke omroep, en ik zie dat nog steeds in allerlei rapporten. Afgelopen vrijdag hebben we weer een, een of ander rapport doorgenomen als, als omroepen. En dan zie je constant weer die drang naar verjonging, verjonging, verjonging. En dat is goed, dat vind ik ook prima. Uh, maar vergeet daarbij niet dat er in, in Nederland meer dan vijf miljoen uh, ouderen zijn: 50-plussers. Iedere twee minuten komt er in Nederland een 50-plusser bij. Dus dan kun je wel steeds roepen van we moeten verjongen, maar daar kun je wel mensen mee wegjagen. Het was echt uit, uit, um, nou ja, uit opwinding. Oh, voor go voor ja, een goede uit, zaken. Eigenlijk. Uit, uit, uit, uit een inzicht wat ik had, van dat ik dacht van ja, maar dit gaat de verkeerde kant op. Maar, maar je doet ook heel veel aan, aan goede doelen. Ja. Je wil je graag inzetten voor de zwakkere medemens. Nou, zwakkere medemens. Ik vind dat wij als omroep uh, ook de plicht hebben om die ouderen in beeld te brengen in andere landen. Die het veel minder hebben dan dat wij hebben. Uh, en dat doet BNN ook wel eens. Mm -hmm. uh, dus op zich is daar helemaal niks mis mee. Alleen wij gaan niet. Ik ga daar niet alleen naartoe om het te registreren. Wij willen er ook werkelijk wat aan doen. En ja. daardoor is ook het programma Max Maak Mogelijk ontstaan zijn er nu ook te huizen in Roemenië en Moldavië. Hij deed het... ook iets voor gehandicapten. Ook voor gehandicapten. In, in het werk voor Max of tijdens ja. Max nog. Ja. Ja. Je bent Aan de ene kant ben je echt, volgens mij echt een zakenman. zakenman. Ja. Zoals de man die dacht, hey, ik ga een opzetten. Ja. Op het juiste moment met het juiste gevoel. En aan de andere moment denk je ook, ben je op, toch een soort geëngageerd. Ja, ja dat is, dat, dat, dat, ik, ik, ik probeer dat te combineren en dat lukt heel goed. En ik vind ook dat... dat, dat uh, wat wij doen bij Max, uh, met het programma Max Maakt Mogelijk. Als ik zie wat voor resultaten we daar hebben geboekt... dat we nu bezig zijn met het renoveren van een ziekenhuis in Floresti, waar tot voor twee jaar terug nog geen paracetamolletje te vinden was... waar mensen opereerden met een roestig mesje... Mm. en dat er nu couveuses staan, dat er nieuwe operatiekamers staan... dat er inmiddels twintig vrachtwagens naartoe zijn gegaan met nieuwe bedden... want de mensen lagen erop betrassen vol met poep en pies... Uh, dan, dan ben ik daar ontzettend trots op. Want dat doen we samen met de kijker. Die geeft het geld. En, en nou ja, dat, dat, dat, dat is het mooiste wat, wat een mens kan doen. Als je ziet dat je dit soort resultaten kunt boeken... met een kleine groep mensen niet de grote projecten. En dat zo'n dokter dan tegen mij zegt... waar ik afgelopen zomer uh, in het ziekenhuis was... is hij kijk die coveuses die jullie gegeven hebben. Er waren er vier. Er lagen allemaal kleine kindjes in. Die kinderen waren dood geweest... als jullie die coveuses niet hadden gegeven. En daarom kan ik me ook kwaad maken... over wat nu in Afrika gebeurt. Mm -hmm. Dat wij ons, ons, ons helemaal gek lullen over, over Griekenland. Over, over de miljarden die, die, die daar uh, aan steun moeten worden geleverd. En dat wij een land als Afrika gewoon laten verrekken. Weet je wel? En, en dat, ja, dat, dat kan in mijn ogen gewoon niet. Maar wij zijn eraan gewend. Uh -huh. Wij zijn zo hard geworden. Ook ik hoor. Wij zijn zo hard geworden dat we naar het journaal kijken. Dat we dan al oh, wat erg, wat erg, wat erg. En vervolgens kijken we naar Talanterzee zeeën in de lucht. En we zijn het alweer vergeten. Ja, want zo is het. Ja, je lacht erom. Met de, nou ja. het, het is echt zo. Ja. En, dat, dat, dat, en ik, ben, ik ben blij dat ik af en toe naar dit soort landen ga... waar ik gewoon geconfronteerd word. Want anders had ik het ook niet geweten. Maar als en, ik jou en, voor het eerst uh, zag, zie, een beetje over je lees... ik kom niet over als een, uh, als een zeer gevoelig persoon. Het eerste instantie. Nee, maar ik ben het wel, denk ik. Op, op bepaalde punten ben ik het wel. Ja. Want dat ja. doet je ook wel oprecht wat? of denk ja, je Want nee, dat absoluut. is natuurlijk ook een ziekte bij televisiemakers nee, of journalisten. We maken mooie televisie daar in de nee, Tweede. Nee, ik heb echt wel eens momenten gehad... waar we ook op reis met de ploeg... en heel de ploeg zat er toen door. Toen hadden we in, in een week tijd zoveel ellende gezien dat ik er gewoon niet meer tegen kon. Dat, dat ik begon te huilen, dat ik... Dat ik, dat ik jongens, stop ermee, ik, ik, ik wil dit niet meer zien. Weet je wat, dat je zoveel... Ja, een mens kan, ook, kan maar een beperkt uh, uh, aantal van dit soort beelden aan. En toen heb ik ook gezegd, ik moet wel proberen... wat ik dan met iedere keer mee naar huis. En dan, dan, dan maalde dat in mijn kop. En dat heb ik nu soms nog, weet je wat, dat ik, dat ik het zie. En, maar gelukkig, en dat is de hoop die, die, die, die wij geven... kunnen we er ook iets aan doen. Snap je? En ja. dat, dat is wat wij iedere keer met dit programma willen bereiken. En ja, dat lukt ook iedere keer weer. Bedoeld. Maar dat programma, dat, dat ben jij gewoon, toch? Nee, joh, het programma doen, is, doen is de oplossing. Is, nou, de, de oplossing is gewoon dat, dat wij het registreren... en niet alleen de ellende laten zien, maar ook teruggaan... om te laten zien wat we hebben gedaan. Ja. En dan vind ik het fantastisch als ik in Capresti kom in Moldavië... daar hebben we huis voor ouderen... Het heet Casa Max, want we branden het wel gelijk Max. Uh, en dan zie ik die mensen daar zitten en ik weet Zit je hoe... daar in Moldavië? En, en, en denk ik denk, ik, ik heb een, een leuk plekje, daar... heet het gelijk Casa Max. Ja, maar ze, ze weten, weten die niet ze zelf. Gaan. Gaan. Die mensen vinden het ontzettend fijn dat ja. er hangt ook een vlag, een Nederlandse vlag hangt er en er staat een ja. molen in de tuin. En de president van Moldavië, dat er, weet ik nog maar sinds een maand, is daar uh, een maand geleden onverwachts naartoe toe gegaan. Wat had er van gehoord? Die man was zo onder in de indruk van wat we daar hebben gedaan. En uh, ja, dat, dat, dat resulteert dat wij wel de, de Moldavische overheid... ook betrekken bij onze projecten ja. en hen ook mee laten betalen. En we hopen dat, dat, dat er nog meer van dit soort huizen komen. Is, uh, is uh, Jan Slachter ook Mr. Max? Ja, wat is Mr. Max? Nou ja, de, de man. Nou, ik ben het gezicht naast de, de, de andere gezichten. Kijk, Sybrand Nissen ja, is maar, veel wacht. meer... Ja, ja. Maar goed, die man die trekt uh, 1,7 miljoen kijkers Siebrand met Nissen zijn programma. zit daar omdat Jan Slachter er was... Want die had anders bijna ja, jij zit hier omdat er ooit Bart de Graaf was. Ja, nou zeker. Was dat is toch Maar uh, dat is da, da, nou een <lacht> goede vraag. Bart de Graaf is op een gegeven moment overleden. Stel ja. dat Jan Slachter stopt met Max. Ja, dan gaat het ook door. Want Bart de Graaf is helaas overleden. Ik, vind altijd, ik, ik, ik was een enorm bewonderaar van Bart de Graaf. Ik heb hem nooit zelf ontmoet. Maar ik keek graag naar zijn programma's. Ja. En uh, ja, ik vond, ik vond hem heel erg vooruitstrevend en vernieuwend. En, en uh, uh, heel jammer dat, dat, dat, dat hij er niet meer is. Maar je ziet ook dat na het overlijden van Bart de Graaf... BNN gewoon is doorgegaan. Maar misschien is er toch een verschil. Want als je medewerkers van Max hoort en spreekt... die zeggen, ja, het is bijna, en dat citeer ik, hè... het is bijna een dictator op een hele goede manier. Maar hij doet alles, hij bepaalt nou, hij alles, is... houdt alles in de gaten. Hij kan niks delegeren. Ja, hoor. En als je dat hebt, en die man valt dan weg... Nee, hoor. Ja, dan is... valt een van nee, je master nee, van je schip nee, om. Nou overdrijf je. Er heeft ooit een keer een artikel gestaan in de Volkskrant. Toen zei een goede vriend van mij: Hij is een beetje een kleine dictator. Maar dat moet je ook wel zijn in die functie. Zo heeft hij dat ooit gezegd. Maar, je moet, het, maar gaat om, het gaat om de essentie dat. En dat zeggen ook collega-omroepmensen. Die zeggen: Ja, die organisatie is zo erg janslachter. Dat ook de organisatie of de omroep die zoveel goede dingen doet. ook wel kwetsbaar is. Wel nee. dat nee, is onzin. Jij kan zo weglopen. Ja, als dat moet wel, ja. Maar we hebben natuurlijk we hebben een management team. We hebben een hoofdradio, een hoofd televisie, een hoofd internet. We hebben een hoofd financiën. Ik bedoel, we komen één keer in de zoveel tijd bij elkaar. We praten iedere dag met elkaar. Natuurlijk, in het begin, toen Max net ontstond... toen, toen hebben we me echt overal, aan tegen, over aan, overal tegenaan bemoeid. Mm -hmm. Maar uh, ja, nu kan dat niet meer. Dat, dat, dat is het logisch. Dus je, je de kunt nu ook wel een beetje achterover gaan hangen en denken... Ja, nou, hey. niet achterover hangen. Dat... dat, dat, dat dat is jouw interpretatie. Ik, ik moet nu gewoon prioriteiten gaan stellen. Dus in het begin, als een programma wordt opgezet. dan bemoei ik me er soms heus wel mee. En dan kijk ik ook naar het decor, et cetera, et cetera. Maar één keer dat het programma loopt. dan kijk ik er ook niet meer naar. Nee. Dus, dus dat, dat is een beetje overdreven. Er, zijn, er werken 140 mensen bij Max. We hebben zo'n vijf, zes mensen hebben bij ons een leidinggevende functie. sturen ook verschillende afdelingen aan. En uh, ja, dat is het. Ben je, ben je, want dat zei je net al heel eventjes. maar ik kon het niet helemaal uit opmaken. ben je nou echt trots? Nou, ik, ik, ik... Ja, soms wel. Maar ik, ik heb ook wel weer... Uh, ik, ik sta daar niet veel bij stil. Uh, ooit, een goede vriend van mij zei ooit... Jij moet eens dus wat meer stilstaan bij het succes. Maar ja, dat is heel lastig. Want het gaat maar door. In de zin van... Ja, de volgende dag heb je weer... Allerlei andere dingen die je moet doen. Mm -hmm. Dus ik sta daar niet heel veel bij stil. En ik praat er ook niet graag of over. Of kan je het ook gewoon niet zo goed? Wat kan ik niet goed? Ervan genieten? Nee, misschien niet. En ik praat er ook niet graag over. Ik vind het ook soms wel een beetje... Uh, we doen het met, met heel veel mensen. Er werken nogmaals 140 mensen bij Max als alle programma's lopen. En we doen dat met elkaar. En dat, ik ben een gezicht, maar Siband is een gezicht. En natuurlijk, ik ben de oprichter. Dat hebben die andere omroepen al lang niet meer. Dat is ook het grote verschil. Uh, waarom die omroep... Kijk, er zijn een aantal directeuren bij andere omroepen. Die zeggen, nou ja, over drie jaar werk ik er niet meer. En die, die, die zien het als een opstap weer naar een andere baan. Ja, zo zit ik niet in elkaar. Dit is wel mijn kind. En... en, en... Ja, daar zal ik me altijd heel erg betrokken bij voelen. Uh, en dat is ook, denk ik, heel logisch. Uh, dat is wat anders dan dat ik daar was gekomen als directeur. En die omroep bestaat al 20, 30, 40, 80 jaar. Dat is een heel ander gevoel wat het met zich meebrengt. Ja. En maar goed, ik vind het ook heel gezond dat ik er zo tegenaan kijk. Uh, en nogmaals, uh, we doen het met elkaar. En het heeft uh, natuurlijk, ik ben het gezicht en mensen spreken me er ook op aan... Maar we hebben nog heel veel andere gezichten ook rondlopen... die het hartstikke goed doen. Mooi gesproken. Ja, mooi. Um, ik heb een plaatje voor je meegenomen. Ja. Uh, Betty Swan heb ik twee weken geleden ook voor Hans Leroux... die hier zat uh, gedraaid. Want wat mij betreft de stem voor dit tijdstip. Uh, ik weet niet of je de kent. Soulzangeres. Zangeres. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Prachtige snik in de stem. Um, en uh, luister even goed naar, uh, naar de tekst. Uh, okay. Betty Swan met uh, What is my life. What is my life. Mm -hmm. Het natuurlijk in Amsterdam uh, alleen maar harder te regenen buiten. Uh, What is my life coming to? Uh, Betty Swan was dit. Uh, terwijl ik de tekst. Uh, eigenlijk had ik hem uitgekozen vanwege de titel. Maar ja. eigenlijk is de tekst ook al toepasselijk. Want ik las dat jij het meest waardeert in een man als hij doortastend is. En als hij een visie heeft. Ja. En een vrouw? Ja, een vrouw. Uh, als ik naar mijn eigen vrouw kijk. Die uh, is een hele goede voor mij. Want zij is niet gelijk. Iemand die roept, wat is het goed allemaal wat je doet? Uh, die houden me echt wel uh, met de beide beentjes op de grond. praten thuis niet veel over het werk. Uh, als ik thuis ben, ben ik thuis. En dan is Max in Hilversum. Ik las dat je een vrouw waardeert als, als een vrouw de harmonie. harmonie ja, zij, het... zij is de bindende factor binnen het gezin. Zij, zij, zij is... Uh, we hebben, ik heb twee zoons. Uh, een van de 17 en eentje van 12. Ja, daar... daar, daar. Daar zorgt zij voor. Ik ga s ochtends om half acht weg. En s'avonds om half acht ben ik weer thuis. Dus zij zorgt wel voor, voor de harmonie binnen het gezin. Dat het allemaal ruilt en zeilt. En uh, ja, dat, zij heeft een hele belangrijke rol binnen ons gezin. Had het gekund dat, uh, dat, dat je een vrouw had gehad... die, uh, die uh, zelf een 80 uur gewerkweek had gehad? Dat wordt lastig. Ik denk dat je dan toch keuzes moet maken, want je hebt wel kinderen. Ik, ik, ik bedoel, maar jij er... kan ook thuis blijven, zegt dat ja, nou, dat had gekund. Stel, maar goed, dat is nu helemaal niet zo uh, het geval. Maar stel dat het zo geweest zou zijn... ja, dan vind ik wel dat, dat omdat wij twee kinderen hebben... Uh, en, en, en Diederik komt om een uurtje of drie, vier uit school... dan moet er wel iemand van ons thuis zijn. Hm. Vind ik. Wat vinden je kinderen? Twee zoons, hè? Ja. Wat vinden ze van de programma's die je maakt? Hartstikke leuk. Ja? Ja, die zijn echt trots. Die vinden dat fantastisch. Die kijken elke dag de geheugdtest? Ja, die kijken niet iedere dag, maar die weten wel waar ik mee bezig ben. En Diederik gaat soms wel mee als ik ergens een opname heb. En uh, ja, die vinden het allemaal heel erg spannend. En ja, en, uh, ja die, die, die vinden dat wel leuk. Ja, want het liedje gaat natuurlijk over een soort uh, treurnis in een relatie. De, de, de man is aan het werk en zij zit thuis. Uh, ja, daar maar moest ik heel even aan denken toe, maar zo, is nee. de, zo erg is het niet. Nee, nee zo erg. Het is helemaal niet zo. Kijk, je weet net zo goed als ik, en ik ben er absoluut niet de enige in... Uh, er zijn mannen die gewoon uh, ja, soms om half acht weg gaan... en om half acht thuis zijn. Mm -hmm. en, en dat betekent wel dat je ogen en oren moet blijven houden voor, uh, voor je gezin. En ook op tijd, uh, bijvoorbeeld in de weekenden... probeer ik zoveel mogelijk niks te doen. Dus de zaterdag en de zondag, maar ik zit nu weer hier... Uh, maar dat ja, is weer een enige weekend ik... naar de kloten. Wat zeg je? Weer een weekend naar de kloten? Nee, helemaal niet. Maar een beetje Gaat de quality de... time. Nee, soms heb ik al zo te doen de zaterdag. En... Maar ik probeer er zoveel mogelijk rekening mee te houden... dat ik gewoon de zaterdag en de zondag thuis hmm. ben. De titel is uh, What is my life coming to? En ben je iemand die, uh, als je meer van die tonics op hebt... enorm gaat filosoferen over de zin van het leven... en uh, waar je mee bezig bent... Nou ja, ik denk dat iedereen, naarmate je ouder wordt... ga je natuurlijk allemaal wel je afvragen van... Uh, ja, dat is wel een hele zware vraag, maar... Uh, ja, wa, wa, wa, waar, waarom ben ik op deze aarde? En ik, ik hoop wel dat je je leven zodanig kunt inrichten... dat je ook wel wat voor een ander betekent. In de eerste plaats je gezin, maar ook voor de samenleving. En, en als dat lukt, uh, ja, dan is dat fantastisch. Hm. Je hebt je vader net verloren? Ja. Is dat zo'n moment dat je denkt... Nou, als ik naar zijn leven kijk, dat is heel, heel vruchtbaar geweest. Uh, hij heeft heel veel gedaan voor anderen. Uh, hij is tot zijn 92 hij altijd bezig geweest. Vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis. Speelde iedere zondag twee keer in de kerk als organist. Wat is een, een uitstervend beroep. Uh, Deed alles voor de buren. Hij was de enige die ook snapte hoe een DVD-speler wer DVD werkte. Brandde DVD's, maakte filmpjes. Uh, ja, een hele actieve man. En, en die heel veel heeft betekend voor mij... En, en, en voor zijn gezin en voor zijn vrouw... maar ook voor de samenleving. Hij heeft altijd zichzelf weggecijferd... en, en waar ik ontzettend trots op ben. Hm. En ik hoop dat ik zo oud mag worden... en, en, en zo'n leven mag achterlaten. Hm. Maar is dat een moment waarop je denkt... ik ga um, juist wat rustiger aan doen? Ik, um, of is het juist het moment dat je denkt... nog meer het gas erop, ik moet misschien wel zijn voorbeeld vol gaan nee, volgen? Nee, nee, kijk... Op dat moment, als je, als je iemand verliest waar je ontzettend veel van houdt... dan wordt, wordt alles wat je doet heel relatief. Dan is niks eigenlijk meer belangrijk. Dan is Max ook niet belangrijk. Dan, is, ja, dan gaat het om die persoon en dan gaat het over het gevoel wat je dan hebt. Over het verlies. En uh, in die periode ja, ben ik helemaal niet zo met Max bezig geweest. Dan ben je met je vader bezig. Mm. En, uh, ja, maar goed, het leven gaat wel door. Gelukkig is het leven wel zo... Dat je, dat je wel weer na verloop van tijd weer moet gaan werken. En, en dingen moet gaan doen. Maar helemaal vergeten doe je dat nooit. Ik denk ja. heel veel aan hem. En, uh, maar ik, ik, ik ben gezegend dat hij 92 is geworden. Ja. Dus een, een kort ziekbed heeft gehad. En op een hele mooie manier heeft afscheid genomen van ons. Uh, ja, dat, dat, dat heeft me. Dat waren hele mooie momenten. Ik bedoel, kijk, je kunt ook thuiskomen en zeggen, je te horen krijgen: je vader is dood. Maar wij hebben echt afscheid van hem kunnen nemen. Uh, met zijn volle verstand, zo fragiel als dit hij toen was. Uh, hij was een gelovig man, een dominee was erbij. Uh, en, en ja, dat, dat, dat, dat, dat moment koester ik. Hm. En je bent ook uh, al vroeg gewend geweest om met grote tegenslagen om te gaan. Je 30 was je toen het misging met je eerste vrouw? Ja, met mijn vriendin Martine. Die was 29 toen ze overleed aan borstkanker. Ja, dat zijn, dat zijn dingen die er, die er enorm in hakken. Uh, dan, dan, ja, dan vraag je je inderdaad wel af van wat, wat voor zin heeft dit allemaal. Ik denk dat iedereen dat wel een keer meemaakt. Dat je iets meemaakt in je omgeving wat je denkt van ja... Wat voor zin heeft het leven voor die man die ik van de week op het journaal zag... die zijn vijfjarig zoontje in Afrika moest begraven. Omdat hij omgekomen was van de honger. Hmm. Daar moeten we bij stilstaan. Maar natuurlijk, als je daar te veel bij stilstaat... dan, dan kun je bijna niet meer leven. Weet je wat? Dat is, dat is ook het... Tenminste, dat, ik denk dat het zo is. Nou, misschien is dat wel de oplossing... dat je er gewoon maar niet bij stil moet staan af en toe. Ja, en maar dat, dat even vind, door vind ik moet. ook wel heel gemakkelijk. Ik vind wel... En ja, wat doe je dan? Nou ja, dat je er wel iets aan moet doen. Ik, ik heb Van de week zat ik in het mediaforum... Uh, van, van Radio 1, het programma van NCV Lunch. Toen werd er ook gezegd: van ja, moeten we nu een avond gaan organiseren voor Afrika. Ik zei, nou, het moet geen infotainment Afrika zijn, maar een infotainment programma worden. Maar bijvoorbeeld stuur Aart Zeeman van Brandtut toe Laat hij een paar mooie ja. reportages maken. Van en en dat je werkt, dat je werkt, maar dan je ben je weer gelijk aan het, man... het werk, wat op zich heel goed is. Ja, maar, maar is dat de oplossing? Want het gaat over iets heftigs. Je verliest je vriendin op zo'n jonge leeftijd. En binnen drie zinnen hebben we het dan over wat Aart ja, Zeeman voor Brandtut moet doen. Ja, maar, maar, wat doet dat met je? Maar wat moet je... Er zijn natuurlijk mensen die maken dat ook mee. Jij bent er in staat in geweest om daar overheen ja, te stappen of mee leren te leven. hoe doe je dat dan? Je, je moet het draad weer oppakken. En, en je, moet, je moet. Kijk, zij, zij had een zoon, uh, Mirko. Die, die ik nog regelmatig zie. Die ook al bij trouwe reis geweest En die ik nog regelmatig bezoek. En die ook naar Nederland komt. Ja, dat feentje was voor mij toen wel een steun. Mm. Uh, die zag ik veel. En, en ja, daar, dat was ook wel de motor om door te willen gaan. Voor hem ook. Uh, dus ja, dat. dat, dat maar ja, iedereen, wie je ook spreekt. die dit soort dingen heeft. Meegemaakt en iedereen in Nederland heeft zo, of in de wereld, heeft, maakt dit soort dingen mee. Uh, je moet op een gegeven moment weer verder. Nee. Maar ja, dat maakt, het tekent jezelf wel. Je denkt daardoor wel meer na over leven en dood en wat voor zin heeft het allemaal. Ja, ik heb er ook geen antwoord op. Maar ik vind wel dat we in dit leven zoveel mogelijk moeten doen voor elkaar. Ik bedoel, dat, dat, dat, ja, dat, dat zit gewoon in me. En dat doen wij nog veel te weinig. Ik doe het ook veel te weinig. We zijn altijd veel meer met onszelf bezig dan met een ander. Ja. Uh, maar als we toch iets kunnen bijdragen aan een betere wereld... en, en daar ook televisie voor gebruiken en uh -huh. radio... om te laten zien wat er werkelijk speelt... dan, dan uh, mogen we ook lachen om allerlei programma's... maar ook toch wel laten zien wat er werkelijk in de wereld speelt. Ja. Het is wel grappig, want ik denk... Uh, veel mensen die je voor het eerst op televisie zien... of eens een keer wat over je lezen, die denken dat je allemaal redelijk carrièreman ben, zakelijk ben. Maar mm -hmm. je ro roept elke keer bijna binnen, binnen dezelfde zin nog... dat je ook iets voor de wereld moet doen. Ja, maar dat vind ik ook. Maar dat gaat niet vaak samen bij mensen. En, ja. en, en de ja, zakenman ja, zijn de, en ja, ja, is, ja, zakenman is een beetje een ja, gevoel. woord. Bill Gates doet het, maar die heeft gewoon te veel geld. Uh, weet je wat? Die, ja, do, die ja. doet goed doel. Ja. er nog even bij. Maar... maar dat zakelijke, zoals ik dat bij Maxi... is puur ook omdat ik vind... Uh, ja, het is belastinggeld, we moeten daar zorgvuldig mee omgaan... En ik vind het gewoon heel erg mooi als wij onderaan de streep... aan het eind van het jaar geld overhouden... waardoor we nieuwe programma's kunnen maken. Ja, dat, dat vind ik, om het maar even heel BNN-achtig te zeggen... dat vind ik kikken. En, en Volgens mij ja, zeiden ze dat bij BNN tien jaar ze geleden. Dat ze dat niet meer? Ja, nee, ja, ja, nee goed, dat goed, is ik echt kijk wel hartstikke BNN. lang geleden. Maar goed. Maar weet je, dat, dat, dat, dat vind ik gewoon belangrijk. En, en uh, ja, het is, is bij Max zo dat wij en programma's willen maken die voor entertainment zijn... die leuk zijn, maar ook programma's die ertoe doen. Ja. Je had het net nog even over Bart Graaf. Die, uh, die was natuurlijk iemand die gooide s'nachts letterlijk stenen ja, door ramen. Ja. Ja, maar dan voor een televisieprogramma weliswaar. Ja. Maar hij was wel iemand die tegen alles inging. Ja. Het was niet te verwachten dat het hem ging lukken... maar het lukte hem vervolgens wel. Ja. Hij heeft een omroep opgericht en die omroep is er nog steeds. Ja. Um, in die zin doe je eigenlijk hetzelfde. Jij bent eigenlijk... Niet een typische televisiedirecteur, omroepdirecteur. Want die houden van vergaderen, die houden van... Nou, die gaan sowieso niet zelf voor een camera staan in het algemeen. Jij doet het allemaal, het is, uh, je doet het allemaal net even anders. Ja, ja ik, vind dat je de, ik vind het best wel een eer als je zegt van... Uh, nou, je doet het wel misschien een beetje... En ik had helemaal niet tip aan Bart de Graaf... Maar dat, dat, dat wij misschien een aantal overeenkomsten hadden... Dat geloof ik best wel. Maar Bart had ook weer mensen naast hem... Die, die ook weer zorgde voor BNN. Dat het allemaal... Ik heb ook iemand die, die alles voor me uitzoekt en zegt... Ja, Jan, dit mag wel van de mediawet en dit mag niet. En weet je wel? Zo iemand heb ik wel nodig, anders, anders doe ik dat. maar. Je bent ook een beetje een ja, straatvechter, is misschien een groot woord... maar je, je zoekt wel de conflict op, je roept wat je nou, wil ik roepen. Ik heb een mening. Je hebt en... inmiddels alweer je vierde sigaret opgestoken hier. Dat geeft ook wel wat aan. Ik bedoel, een ander iemand die we hier hebben, die doet dat niet. Nee. Die Roken niet Nee, maar nou wel, maar die, die denk die zien ook die rookmelder. hangen. Nee, dat zijn die denk je er gaat dus als de echt brand uitbreekt. Dat zal ik je bij deze dan vertellen, maar toch zegt het wel wat. Je bent iemand die gaat tegen de nou ja, Graag nee, tegen de stroming in en is er ook niet al trots tegen op. de stroom. Maar ik nee, ik, ik heb een mening en die mening die, die ventileer ik. ik. Ik vind van heel veel dingen iets. Ik zeg niet dat ik altijd gelijk heb, maar uh, ja, dat, dat zeg ik en dat is nat dan in heel veel sum. Heel veel die omroepen bestaan al 85 jaar. Weet je, het, zijn mensen, het zijn doorgangshuizen waar mensen komen en gaan. En, en ja, ik, ik, ik vind dat bij de publieke omroep uh, ja, best wel dingen anders kunnen. En dat zeg ik dan ook. Ja, dat wordt me niet altijd in dank afgenomen. De kast. De kast. Hoe de kondig jij normaal gesproken de finale aan? Ja, en dan gaan we nu naar het boodschappenspeel, dames en heren. Ik krijg 40 seconden de tijd om de boodschappen op te noemen. De nou, tijd gaat in bij het noemen van de eerste boodschap. Oké, okay, we staan voor de kast. We staan voor de kast. <laughs> maar je hebt nog. Ik krijg altijd wel een prijs dan ook. He. Ja, je mag en iets uitkiezen. En normaal is het wel zo bij de baksgeugen trainen dat mensen na een kwartier de boodschappen moeten opnoemen. Ja. Ik heb er bijna een uur over moeten doen. Maar en goed, dus, we gaan, uh, het uh, gaan het proberen. En er zijn er een paar gin tonics doorheen gegaan. Althans nou, een eentje. eentje. Dus dat kan ook nee, van invloed zijn. Ik nu, want dan zie ik. Nee, het. nee, nee, nee Jij ja. moet eigenlijk even verderop gaan zitten. Ik haal er. Ik kijk. Ik ben wel eerlijk, hè? Ja, jij weet ook hoe het werkt, het spel. Het waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, de de ja, jij weet ja. het beter. Nou, dat gaat nu al goed. De begin maar. De pantoffels, de witte. Witte pantoffels, check. De anti-age crème. Anti-age crème, want we dan mogen geen de... bejaarden zeggen. Nee, de... de, de, de, de, de, de, de voor, voor je bruin gezicht, hè, dat spul. Ja. ja. Wil je die hebben? Nee, hoef ik niet. Hm. Uh, een, een haardroger. Haardroger? Want iedereen is ijdel. Ja, een flesje drank. Heel goed. Cognac was het, geloof ik. Een pilletje een paracetamolletje. Paracetamol. Een dubbeltje. Een dubbeltje. En een kussensloop van BNN. En een kussensloop van BNN. Dan zijn we er volgens mij. En dan komt er nu zo'n klapband ja. over het algemeen. En dan, ik heb ze gewoon allemaal goed. Dan heb ik een driedaagse reis naar Antwerpen gewonnen nu. Ja, precies. Um, nou jij ja, je mag kiezen. Wat wil je hebben? Wat ik nou wil veel. veel kussensloop die, die, die, wil ik hebben. Ja, precies. Ja. Die dus kussensloop krijgt iedereen namelijk. Um, het is ook een beetje gelijk de aanleiding voor de vraag... Uh, liggend op de kussensloop, wat zijn, nog de, wat zijn nog de dromen? De dromen? Nou, laten we uh, hopen en, en dromen... dat in ieder geval na 2015 als onze concessie voorbij is. Maar laten we, weet je, dan ga je gelijk over Max. En ja. dat snap ik wel, want jij bent Max. Maar laten we eerst even, wat zijn je persoonlijke dromen? Ja, persoonlijke. Dat op? is ook een, een, een heel stereotyp antwoord, gewoon dat, we, dat mijn gezin... Euh, euh, en, en de mensen die ik lief heb... dat die zo lang mogelijk gezond mogen blijven leven. Ja, klinkt heel, maar dat is wel het belangrijkste. Maar rijk worden bijvoorbeeld? Nee, geld Nee, dat is onzin. Je bent al rijk genoeg? Nee, dat is niet waar. Maar de, geld verdienen, joh, wat, wat is geld? Nou, dit is de mogelijkheid om een auto te kopen wanneer je zin hebt. Ja, om uh, ja goed, te, dat, op vakantie dat, te gaan wanneer je ergens zin hebt. Om een bedrijf op te zetten. Om uh, heel veel dingen te doen die andere mensen niet kunnen. Ja. Maar goed, zolang je maar uh, gewoon die dingen kunt doen, als je kunt wonen, kunt werken, eten, drinken en een keer op vakantie gaan, dan moet je al een heel tevreden mens zijn. Ja. Je wilde ook nog wel een keer in een grote stad wonen, was ja. ik? Nou, ja, ik wil als ik ooit, kijk, ik woon nu in Zoetermeer en dat is een prachtige plek om te wonen. Uh, ik word aan de rand van een bos, aan een water. fantastisch. Zoetermeer is echt fantastisch om te wonen. De mm -hmm. Burgemeester van Zoetermeer is nu heel blij met me. En, uh, <laughs> maar ik wil ooit wel... Ik hou van de stad. Ik hou van, van drukte. Ik hou van Amsterdam. Want we kijken nu uit uh, ja, op het centrum van, van, uh, van ja, Amsterdam. Het nee, lijkt me geweldig om in het centrum van Amsterdam te wonen. Dat je gewoon de deur open doet en midden in, in die drukte staat. Met kinderen is dat dan wat lastiger. Maar als ik later... Uh, op pensioen gaan, ja. dan hoop ik dat te doen. En Max dan? Een eigen zender, hè? Kort nee, nog even. Nee, geen eigen zender. Nou, liefst wel, toch? Ja, als dat zou kunnen, maar dat gaat niet lukken. Nou, maar een commerciële zender. Nee. Max, nee. Nee, van ochtends tot avonds laat. Ja, nee, maar de publieke omroep hoort gewoon ook een Max te hebben... zoals er ook een BNN moet zijn. Uh, en dat hoort gewoon bij de publieke omroep. Mensen betalen daarvoor en hebben er gewoon recht op. Maar John de Mol, overigens een groot voorbeeld voor jou... Volgens ja, mij, ik, vind, ik vind... Hoeft John, niet te bellen? Nou, hij mag altijd bellen. Maar John is gewoon, ja, dat is voor mij wel de ultieme man die echt alles weet van televisie en, en formats. En wat die man presteert. Kijk, dat is ook een markt voor miljarden op de we bank. en nog maar heel even: zender ja. of niet. Aanbod staat. Nou, als er iemand langskomt die zegt: joh, ik heb geld om een, om een commercieel station met je te beginnen, en dat heet Max. Dan mag hij altijd laks gaan. Kamer 117 in het College Hotel in Amsterdam. Daar zit Jan Slachter nog eventjes. Dus iedereen die geïnteresseerd is, is snel. Dit was de overnachting. Een hele fijne nachtocht. En dankjewel. Graag gedaan.